Goedenavond, Goedavond. Het Q Music nieuws van nu.nl even kunnen. Goedenavond. Na de enorme knal in Utrecht blijft de steeg waar het gebeurde voorlopig dicht en beveiligd om mensen weg te houden. Waarschijnlijk nog zeker tot en met vrijdag. Andere straten in het gebied zijn wel weer open. Na de explosie in Utrecht vorige week kan nog steeds niet iedereen terug naar huis. Van tien bewoners is het huis te erg beschadigd. Ook ons land heeft een brief gekregen van de Amerikaanse president Trump over Groenland. Dat zegt premier Schoof tegen RTL. Het is dezelfde brief die andere Europese landen ook kregen. Trump zegt daarin dat hij Groenland echt nodig heeft, de wereld zou anders niet veilig zijn. En dit weekend kondigde Trump ook een importheffing aan op spullen uit Europese landen... die meededen aan de militaire verkenning op Groenland. En daar zit ook ons land bij. Spanje houdt drie dagen van nationale rouw na de treinramp. Gisteren botsten twee hoge snelheidstreinen op elkaar. Er kwamen zeker 39 mensen om het leven. De oorzaak van het treinongeluk is nog niet bekend... maar er gaan verhalen rond dat een stuk spoor kapot was. De premier van Spanje heeft laten weten dat er een onderzoek komt. Let op je snelheid als je de snelweg A7 pakt in Noord-Holland. Tussen Horen en Purmerend wordt een nieuwe trajectcontrole uitgetest... Justitie zegt dat het systeem vanaf morgen aanstaat en dus ook boetes uitdeelt. Volgens het OM rijdt 1 op de 6 mensen te hard op de A7... met uitschieters van meer dan 200 km per uur. Het weer, de bewolking trekt weg. Vannacht is het helder en kan het gaan vriezen lichtjes. Morgen veel zon, zachte temperaturen van 4 tot 9 graden. De Van Flitsmeister, nog één file op de A28, die opvalt. Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Nijkerk. 5 kilometer met 25 minuten vertraging. Er zijn weer 500 stemlijstjes binnen voor de Q-top 500 van de 90s. Daarom nu, een uur lang, alleen maar 90 hits. Ja, we zijn er wel al om half zes mee begonnen. Dus we zijn op de helft. Onder andere dankzij een stem van Ralf uit Capella aan de IJssel. André Wolf uit Wezep. En Liana de Jonge uit Goes. Zij hebben namelijk sinds 12 uur al gestemd op hun 90s. Hun lijstje voor de QTOP 500 van de 90s. En uit dat lijstje, LaBoosje en Be My Lover. Make your music and be my lover. 8 over 6. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Het begin van de avond van maandag 19 januari 2026. Het is de eerste avond dat je jouw stemlijstje voor de Q-top 500 van de 90s kunt invullen. Al meer dan 500 mensen hebben dat vandaag gedaan. Daarom hoor je de komende 30 minuten nog alleen maar rammers uit de 90s. Nog inspiratie dus om jouw lijstje ook mee in te vullen. Doe dat, ben nou niet te laat. Stemmen kan via de Q-app en via Qmusic.nl. Ook is de avond dat de mannen van Roenvonk terug zijn. Jullie hebben allemaal een voldoende behalve jij. Nee, dan grap Vanavond, uh, vanavond zijn ze terug met, een, document met een, een documentaire. Een nieuwe serie is het eigenlijk, de heet Schwalbe. Het is een nep documentaire, een uh, mockumentary heet dat dan. Met daarin verhalen over zelfbedachte sporten zoals een strand speler en stuurlopen. Nou, dat zijn sporten waar ik ongetwijfeld heel goed in zou zijn. Vanavond kwart over negen, Rundvonk dus terug op NPO 3 en uiteraard ook te starten via NPO Start. En het is een heel bijzondere avond voor Ilona. Ilona, goeie avond. Goeie avond. Hallo, sta je echt voor de deur nu? Uh, nee, ik sta vijf minuutjes om de hoek. Nou, Oké, okay, maar je bent nog niet binnen geweest? Nee, nee, nog niet. Wat ben jij aan het doen? Wat zijn jullie aan het doen deze avond? Uh, wij zijn in Bergen op Zoom uh, onze twee nieuwe kittens aan het ophalen. Ach, Jelona, wat heerlijk, wat lief. <laughs> en is het de eerste keer dat jullie uh, katten-eigenaren worden? Uh, voor ons samen wel. Ja, voor mijn vriend uh, is het de eerste keer dat hij huisdieren heeft en oh. ik ben er met uh, vijf opgegroeid. Hoe heb je, hoe heb je hem overgehaald dan? Wat, wat is je pitch geweest om deze katten te halen? Ja, anders kwam ik niet bij hem wonen. <lacht> ja, heel goed. Gewoon chantage, was een super stuk. Ja, precies. <lacht> wat voor katjes ga je ophalen zo meteen? Uh, ja, het zijn uh, twee uh, kittens van uh, nu acht maanden. Ja. Uh, ja, de een is wit met wat oranje en de, or de ander is oranje met iets wit. En het o, zijn gewoon uh, Europese korthaartjes. Ja, precies. Gewoon, uh, gewoon korthaartjes. Ja. Wat ontzettend leuk, Ilona. Ja, heel veel plezier. Ik heb, hang je dan snel weer op. En ik, uh, ik wens jou een heel mooi samen zijn en de kennismaking zometeen tussen jou en de kittens. Ja, dankjewel. Oh, nog even een belangrijke vraag natuurlijk. Ja? Hoe gaan ze heten? Uh, nou, ze hebben al vanuit het asiel namen gekregen. Dus uh, ze heten Daisy en Maya. Maar blijven ze ook zo heten? Ja. Oké, okay, Daisy en Mai. Heel plezier met de kennismakers, ook met Daisy en Mai, Ilona. Dankjewel, fijne, fijne avond. avond. Doei, doei. je. <laughs> music wordt een uur lang, 90's muziek, Ace of Base komt eraan. Je moet kiezen naar Oasis. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.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 Ace of base? Je moet kiezen. Ja. Jij. Ik moet kiezen. Oh, oh, ik krijg nooit die eerste keuze. Oeh, dan ga ik voor base. Oké, okay, dan doe ik ace. Ace vandaag. De sign in the Q-middag show tot... Uh, nou, zeven. Ja, daar zit het laatste liedje alweer. Een uur lang alleen maar muziek uit de jaren 90. Of hele cute of 500 van de nacht. Ja, het staat de maandag losgaat. Weer 500 stemlijstjes ingevuld. Deze staat altijd op mijn lijstje. Dit is Robbie Williams. Let me entertain. Entertain you. Een klein inspiratiemomentje voor jouw Q-top 500 van de 90-stemlijst. Die je kunt invullen sinds vanmiddag 12 uur. Laat het weten via QMusic.nl of via de QMusic app. Welke liedjes er volgens jou in de lijst moeten. Die je vanaf aanstaande maandagochtend hier een week lang hoort bij QMusic. Wij um, gaan terug naar het heden met het nieuws van vandaag. Dat krijg je zo van avond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Er komt een hotel op de maan. Ik praat je zo bij. Hey, gaan we zweven over half zeven. Ja. En even na half zeven daarna een nieuwe top 40 update... met rumors van Thomas Gray. Een leasefiets van de zaak.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 Het is nu al zomerseel bij Toei.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 tot wel 50% korting. Als je gratis aanmeldt als Pluslid, ontvang je nog meer voordelen. Shop nu bij Zalando. En fans van extra extra schone vaat? In de startblokken. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met Una Vaatwastabletten Classic. 100 tabletten voor maar 4,99. Fans van voordeel. Aldi. Nu bij Energiedirect Energieknallers. Dat zijn voordeelacties op je energietiel. En die regel je zelf in een paar klikken. Doe je dat nu?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 Hey, Goedemiddag, het is half. Uh, goedavond. het is half zeven. Het is de avond. Je krijgt de verkeer van Flitsmeister met op dit moment de meeste vertraging op de A12. Lunette Ouderrijn tussen Lunette en Ouderrijn op de Hoofdrijbaan. Er is een ongeluk gebeurd. Je file is drie kilometer lang. Je vertraging 19 minuten. Het weer, de bewolking trekt weg. Vannacht helder en dan kan het licht gaan vriezen. Morgen veel zon, zachte temperaturen van 4 tot 9 graden. Even goedenavond. Goedenavond. Oh. Uh, een grote Italiaanse modeontwerper is overleden. Valentino. Een grote Italiaanse krant die meldt zijn overleden, uh, overlijden. En Valentino was een van de meest toonaangevende modeontwerpers van de hele wereld. Hij kledde onder andere grote sterren zoals Beyoncé en onze eigen koningin Maxima. En zij droeg vaak ja, romantische, sierlijke, elegante jurken van Valentino. En de modeontwerper is 93 jaar geworden. Had jij een jurk in de kast hangen van Valentino? Nee, toevallig niet. Echt onbetaalbaar, hè, wat hij maakt. Ja, dat lijkt me wel. Ja. Ja, Ik heb er nooit naar gekeken. Maar... Nee, echt prachtig, hoor. Ja, je moet ervan houden, maar echt prachtig. Zeker die dingen die jij beschrijft van Maxima. Ja, dat is echt... Ja, het avondjurkje, als je googelt, één keer avondjurken van Kant... die jij dan voor haar gemaakt heeft. Ja, met van die mooie glimmende stoffen. Zo 13 als je googelt, kom je bij... Een pagina terecht van de, de Blauw Bloed van de Eode. 13 keer Maxima in Modehuis Valentino. Zo ja. Een grote fan van uh, deze ontwerper. Uh, ben je in de buurt van uh, Schiphol volgende week? Dan moet je niet gek opkijken als je, als je dit hoort. Dit is een, ja. uh, een Boeing met heel veel haast. Wat is dit, joh? Nee, dit is nog wel wat sterkers uh, dan dat. Een F-35-straaljager. Op Schiphol! Ja, ze gaan daarmee oefenen. Oh. Dat hebben ze nog nooit eerder gedaan vanaf Schiphol. Waarom? Ja, nou, de luchtmacht wil uittesten... of en hoe ze militaire vliegtuigen eventueel veilig kunnen inzetten... vanaf een gewoon vliegveld in plaats van een militair vliegveld. Oh, oh, Oké, okay, ja, dat is een lekker ontspannen idee. Ze gaan er uh, morgen mee oefenen en woensdag. Uh. Ze gaan trainen met vier F-35-straaljagers en met een uh, transportvliegtuig... Een enorm apparaat is dat. Leuk ook voor de vliegtuigspotters. Lawaai maakt Het ding, hè? Uh... Wauw. Ja, Schiphol laat weten dat het uh, inderdaad kan zijn... Uh, dat, dat je hoort. Dat je iets <laughs> hoort, maar ze proberen het uh, te beperken. Je gaat er waarschijnlijk iets van merken als je de buurt woont.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 Huh? Ja, ja, nog even. Jij en ik kunnen natuurlijk gewoon een vakantie boeken naar de maan. De, de vluchten die zijn al, worden al gepland. Er wordt getest, ja. Dus handig, als je dan ook een plek hebt om te slapen, toch? Gelukkig is er het bedrijfje GRU Space. Een start-up van een of andere slimme gast van 21 die je studeert in San Francisco. Ja, hij heeft een maanhotel ontworpen. <lacht> hij is van plan om ervoor te zorgen dat hij in 2032 er ook echt staat... Als je slim bent, ga je alvast boeken. Dat doen mensen ook al. Nee, ja, dat is niet waar. Ja, echt, dat gebeurt al. Ja, er zijn altijd wel mensen zo gek om het dan gewoon meteen te doen, toch? Je moet wel flink wat geld meenemen. En uh, graag een aanbetaling. Van omgerekend uh, zo tussen de 200.000 en 900.000 euro. En ja, een kamer in dat maanhotel gaat je waarschijnlijk uiteindelijk... meer dan 8 miljoen euro per nacht kosten. Waar gaat dit over? Maar ik heb goed nieuws. Je mag in termijnen betalen. Oh, gelukkig. De top 40 update wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas. De vier belangrijkste top 40 hits van vandaag. Dit is de top 40 update. Here we go. De update van maandag 19 januari 2026. Het hit dossier van vandaag met zo bezet op nummer 1. De nummer 1 van Nederland, Taylor Swift. Op 2, de man van het moment, Bruno Mars. En op 3 krijg je Joe met End of Beginning. De eerste artiest die eindelijk zijn allereerste top 40 in te pakken heeft. Thomas Gray ging al een tijdje in de lucht dat het een grote doorbraak zou worden. Grote namen als Martin Garrix, David Guetta en Afrojack hebben zijn track inmiddels opgepikt... en draaien hem volop in hun sets. Wij bij Q deden natuurlijk mee. Riepen hem in de eerste week van dit jaar al uit tot alarmschrijf En nu is het dus sinds vrijdag officieel. Zijn eerste hit is een feit. Smaakt absoluut naar meer, maar laten we beginnen bij Rumors. Afgelopen vrijdag nieuw binnengekomen en vanavond in de update op... Nummer 4. We're out into this world deed van vanavond op nummer drie het is de snelste stijger in de lijst van de afgelopen vrijdag. En daarmee weet hij zijn eigen prestatie te verbreken. Twee jaar geleden was hij die het ook wel in de top 40 te vinden. Toen kwam hij niet verder dan de bovenzelfde. Kwam hij kwam niet terecht in de zelf van de Nederlandse top 40. En nu dus weet hij daar zelf verandering in te brengen. En dat beginning voor het eerst in de top 20 van Nederland. Dan naar Eefje kunnen. Eefje, goede avond. Ja, goede avond. Hallo, hallo. Het is allemaal vliegtuigspotters morgen klaar op Schiphol. Ja, per buis glipte er doorheen dat het morgen al zou kunnen... Straaljagers spotten bij Schiphol. Dat moet zijn volgende week dinsdag. Volgende week kun je met je verrekijkertje lekker langs de landing. Volgende week dinsdag en woensdag. Veel plezier allemaal. Ja, je moet er wel in staan vandaag. Hè. Bruno Mars er komt een wereldwijde stadiontour aan met superster als Ray en anders een paar in het voorprogramma. En op 27 februari verschijnt zijn splinternieuwe album The Romantic. Zijn eerste soloplaat in maar liefst 10 jaar. Ja, die wereldtour, de kaartverkoop voor de shows in de Johan Cruijff Arena ging vorige week van start. Liep volledig uit de hand. Woensdag stonden er tijdens de pre-sale meer dan 250.000 mensen in de digitale wachtrij. Ongeveer drie keer zoveel als ze überhaupt in het stadion passen. Het gevolg: oorspronkelijk geplande twee shows. Die werden razendsnel uitgebreid naar vier... en ook die waren binnen no-time uitverkocht. Dat leverde hem zelfs een wereldrecord op... want nooit eerder werden er op één dag wereldwijd... zoveel tickets voor een show verkocht. Meer dan 2,1 miljoen. Bruno Mars is heter dan ooit. De Bruno Mania is real... Zijn extra alarmschrijf, I Just Might, gooit alleen maar extra brandstof op het vuur. Geen verrassing ook dat Bruno afgelopen vrijdag direct de top 10 van de Nederlandse top 40 binnen tenderde. En niet zomaar, I Just Might was de hoogste nieuwe binnenkomer van de week en zijn hoogste debuut ooit in Nederland. I Just Might in de update vanavond op 2. is nummer 2 van vanavond van Bruno Mars. Top Maandag 19, 21, 26 had het volgende archief in. Thomas Gray, rumors op 4. Joe, end of beginning op 3. En Bruno op nummer 2. Dan de nummer 1 van vanavond. Daar staat opnieuw Miss Taylor Swift. Afgelopen vrijdag wist zij wederom het goud te pakken. Op 2 en 3 staan nog steeds Olivia, Dean en Ray. Al zeven weken lang ziet het top 3 van de lijst er exact hetzelfde uit. Dat is bijzonder, want hiermee is er een top 40 record geëvenaard. Het gebeurde dan voor het laatst 22 jaar geleden in 2004. Met toen op 3 shut up van de Black Eyed Peas. Op 2 heb je even voor mij van Frans Bouwer. Heb je even voor mij? Even even voor mij. Hit. Maak maar tijd voor me vrij. En op nummer 1, afscheid nemen bestaat niet van Marco Borsato. Kom als de... Zij wist het erepodium zeven weken lang op exact dezelfde manier vast te houden. En dat record kon dus pas afgelopen vrijdag worden verbroken. Maar ja, komende, sorry, komende vrijdag kon het worden verbroken. Afgelopen vrijdag kon het worden geëvenaard. Aanstaande vrijdag moet Ted dus Smith het goud zien vast te houden. Vanavond, net als de afgelopen weken, bijna boring het goud in de update. Hey, this is Taylor Swift and you're listening to The Fate of Ophelia on Q Music. You the pyro, you light the match to watch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 Something to say Cause it ain't over Until she sings So, and more than you know, Q middagshow En daar zit Joey van der Velder. Nee! Heb je ook niet het idee dat Joost Winkels ongelooflijk veel vakantie daar eh uh, Ja, toch? Hij heeft, heeft iets op te maken of zo? Of ja, heeft, vaart, ja. heeft een deal gesloten. Ik weet niet. Maar ik werd er toevallig net ook aan herinnerd. Want iemand vroeg, hey, wat doe jij hier? Dus meestal als ik hier rondloop. Dat is een leuke vraag, is dat altijd. Hè? Maar er zijn ook twee intonaties, hè? Wat, wat doe jij hier? Ja. En, wat doe jij hier? Ja precies. Ja. Nou, uh, maar toen zei iemand... Um... <laughs> dat is wel een goede vraag. Ja. Wat doe jij hier? Eigenlijk? Ja, dat krijg ik altijd. Maar, en toen, maar die zei, Joost, weer op ski-vakantie zag ik. Oh ja, oké, okay, het zal wel. Met zijn moeder. Ja, ze... ja jij wel. weet het. Ja. Ik Geen idee. Heel gezellig. Dus de komende week op de plek van Joost Winkels. Daar zit Joey. Dank Momentje. Nou was ik afgelopen donderdag, dus dan geef ik het stokje meteen door. Oh ja, je. Hoeveel... Ik denk, nou ik was heel dankbaar net twee uur geleden, omdat ik was met de trein. Ik dacht lekker, ga vaker met de trein boekje lezen, ja. een beetje nadenken. Ja. En nu was ik vastgelopen bij Hilversum. Ik weet niet, ik weet echt niet wat er aan de hand was, maar ik was vastgelopen. Ik dacht, oh nee, dan krijg je meteen paniek natuurlijk. Want ja, het was vijf uur en ik dacht, ja zo meteen is het zeven uur en dan ben ik er niet. Sta je nog steeds bij Hilversum? Mijn dankbaarheidsmomentje was dat iemand hier van de vloer zei, zal ik je even komen halen? Oh. Sorry. Oh, dan valt er zoveel van je af. Noem zijn of haar naam. Zijn naam is Thomas. Ach, Tho ja, Thomas is net nieuw hier. Ja, daarom maar. maar we nog wat karma punten zien te spokkelen? Tuurlijk, Ja, nee, karma maar het was ook, ook in eigen belang. Want anders hadden we nog een uur langer naar jou moeten. <lacht> nou, heel lief van we Thomas. We weten het wel nu. Ja, we het weet mooi. Ja. Ik pak hem weer en ik doe er een strik omheen. Zometeen veel plezier met Joey. Met Lady Gaga aan de Dead Dance.